10 uur aanochtijzen met het NOS journaal. In Rotterdam is vanochtend een hal met speelautomaten overvallen. Twee mannen drongen rond 8 uur vanochtend de zaak aan de Brede Helle Dijk op Katendrecht binnen via de achterkant van het pand. Twee personeelsleden die de zaak aan het schoonmaken waren werden bedreigd en vastgebonden. De daders wisten een, een van de automaten te openen en gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor. De personeelsleden zijn niet gewond geraakt, wel erg geschrokken. In Nijverdal hebben 244 mensen hun woning verlaten in verband met de demontage van een oude Britse vliegtuigbom. De bom uit de Tweede Wereldoorlog werd een maand geleden ontdekt bij Graafwerkzaamheden, vlakbij de oude spoorbrug over de Regge. Die locatie is afgeschermd door een muur van containers met zand. Het treinverkeer bij Nijverdal wordt stilgelegd en ook de provinciale weg N35 is tijdelijk afgesloten. Nadat de explosieve opruimingsdienst de bom heeft ontmanteld, wordt die in een zanddepot tot ontploffing gebracht. De gemeente verwacht dat de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 In Zwitserland wordt vandaag gestemd over aanscherping van het rookverbod. In een referendum krijgen de inwoners de vraag voorgelegd... of er een algeheel verbod moet komen op roken in openbare ruimtes. Gezondheidsorganisaties, vakbonden en linkse partijen... hebben genoeg handtekeningen voor een referendum. Maar waarnemers denken niet dat het voorstel het gaat halen. Het weer, sluierbewolking, maar ook zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe, het wordt zo'n 16 graden. Vanavond en vannacht gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen. Welkom bij Lekker weg in eigen land. Bezoek de unieke tentoonstelling dankzij de bruggen van Hans Aarsman in het Tropenmuseum. De schrijver en Sherlock Holmes van de fotografie bekeek het enorme archief van het museum met vooral foto's uit voormalig Nederlands Indië. Zijn selectie is nu te zien in het Tropenmuseum. www.tropenmuseum.nl. Van 13 tot en met 30 september is de kunstroute grensloos Kunstverkennen in de wijk en Eihorst. Op 30 locaties kunt u genieten van verrassende kunst. U kunt de 8 kilometer wandelen of fietsen en starten in Eijhorst, Kijkweg 12, of in de wijk, Tillemaweg 65. Meer informatie op grenslooskunstverkennen.nl. Dit was lekker weg in eigen land. Wie verdient er dit jaar de Gouden Televisiering? De belangrijkste televisieprijs van Nederland. Stem nu op Boer zoekt vrouw. Heb je ooit van je leven een vrouw gezoend? De slimste mens. Zegt u het maar. Wie is de mol? Dit is het spannendste spel. Of Ali B op volle toeren? Want dit is waar ik het voor doe. Ga naar televisier.nl en stem. Dit is Radio 1.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 Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Ja, goedemorgen, welkom bij OVT. Er werd heel wat afgeprotesteerd deze week in de wereld. Niet alleen in islamitische landen, tegen een obscuur Amerikaans filmpje... maar ook in China tegen buurland Japan. En de woede onder Chinezen lijkt alleen maar groter te worden. Ook onder Chinezen buiten China. Zelfs in Den Haag hebben ze afgelopen woensdag geprotesteerd. En het gaat erbij natuurlijk om meer dan die paar onbewoonde eilandjes alleen. En om de frustratie bij de Chinezen verder historisch te duiden... is Jan van der Putten aangeschoven, u hoort hem zo. Ja, en verder gaan we in het eerste uur ook even stilstaan bij een... ja, ik moet in alle eerlijkheid zeggen, in Nederland niet wereldberoemde componist... Uh, behalve dan van straatnamen. Uh, uh, en dan hebben we het over Alphonse Diepenbrock. Leo Samema is hier... Uh, componist, zelf uh, muzikoloog uh, en schrijver van een uh, mooie biografie over Alfons Diepenbrok. Leo, als jij straks uh, na een half jaar rondgedoerd hebben uh, heb, uh, de in Nederland iedereen hebt uitgelegd wie Diepenbrok is, dan luisteren we voortaan allemaal naar Diepenbrok? Voortaan en altijd, dat zijn wel hele grote woorden. Maar laten we zeggen dat ik wel vind dat als je in het concertgebouw Um, minder bekende Engelse, Duitse, Franse of Italiaanse componisten kan uitvoeren, voer dan liever een wat meer bekende Nederlander uit. Goed, dat is een signaal. We gaan het daar straks. In, of een oproep zelfs. We gaan daar straks verder over dieper brok praten. Goed, dat doen we dus uh, tot 11 uur. En. Uh... Na 11 uur en de tweede uur van OVT, de vondsten in Engeland van de botten van Richard III. De geschiedenis van het Amsterdamse Stedelijk Museum, dat dit weekend haar deur en haar raam acht jaar weer opende. En tegen half twaalf tenslotte in het spoor terug, het eerste deel van Een VOC-schip in de woestijn. En dat is een driedelige serie over Nederland en Oman. Aan de hand van het verhaal van het in 1763 bij Oman gezonken schip, de Amstel V. Ja, ja, en natuurlijk hebben we Nelke Noordhof niet aan tafel. Hè. Dat waren we even vergeten te zeggen, onze columnist. In het eerste uur, ja. heilige Noord-Lieft-Columnist. Ja. Ja. Goed, dat allemaal de komende twee uur. Maar daarvoor nu eerst een korte compilatie... van wat nieuwsberichten van begin deze week. Prinsjesdag valt dit jaar middenin een roerige politieke periode. De verkiezingen zijn net achter de rug. En voor het eerst heeft de koningin geen rol... bij de formatie van een nieuw kabinet. Verkenner Henk Kamp ontvangt morgen PvdA-leider Samson en VVD-voorman Rutte. Of Verkenner Kamp morgen nog andere gesprekken op het programma heeft, is niet bekendgemaakt. Dominique, nu hebben we dus een Verkenner, Henk Kamp. Wat gaat er nou precies gebeuren? Want verkennen is nieuw voor ons. Nou, eh, eigenlijk gaat Henk Kamp precies hetzelfde doen wat eh, bij vorige verkiezingen na vorige verkiezingen koningin Beatrix deed. Ja, een Verkenner en de Kamer aan de slag. En dat allemaal zonder bemoeienis van de koningin. Het lijkt allemaal vlotjes te verlopen, niet in de laatste plaats... omdat de verkiezingsuitslag met twee duidelijke winnaars... weinig andere mogelijkheden biedt. Toch werd er deze week middels een ingezonden stuk in het dagblad trouw... ook een kanttekening bij de euforie geplaatst. Het zou best nog eens allemaal een stuk minder makkelijk dan verwacht kunnen gaan. Volgens politicoloog Wilfred Scholten, althans. Van wiens hand deze zomer de biografie van voormalig premier Barend Biesheuvel verscheen. Eh, goedemorgen, Wilfred Scholten. Ja, goedemorgen, hallo. Ja. Jij vindt dat de Kamer had moeten leren van de geschiedenis in deze, hè? Nou ja, er is één keer eerder gebeurd, bijna of ruim 40 jaar geleden, in 1971... dat ook de koningin buitenspel werd gezet. En daar hadden ze misschien eventjes naar moeten kijken... maar ja, misschien dat ze mijn boek nog niet gelezen hadden. Maar in ieder geval, ja, ook in de geschiedenis, weten ze dat het toen ook speelde... en dat het toen eigenlijk mis is gegaan. Dus ja. ik weet niet of ze die les te hard hebben genomen. Maar was de situatie toen vergelijkbaar met die van nu? Ja, je kunt nooit uh, zeggen van de geschiedenis herhaalt zich, dat, dat, dat is bekend. Maar wat wel is, uh, er zijn een aantal leuke parallellen te trekken. Toen uh, werd er gesproken over uh, politieke vernieuwing, meer invloed van de kiezer op de besluitvorming. Want dat was allemaal maar schimmig daar in Den Haag, wat gebeurde er nu eigenlijk? Nou ja, dat kan je nu ook zeggen. Er was polarisatie tussen links en tussen rechts. Wie, moest, hè, wie moet de nieuwe premier worden? Toen was het uh, Pieter Jong de, de met zijn centrumrechtse kabinet... ...versus uh, Joop den Uil ...die wilde het roer overnemen... ...met een aantal uh, progressieve partijen achter zich. Toen was die in, een felle campagne... ...nou, we hadden nu ook een felle verkiezingscampagne... ...bijvoorbeeld toen was de campagne... ...toen Wiegel riep tegen Sinterklaas Bestaat... ...en daar zit hij... ...en dan wees naar Joop den Uil. Ik bedoel, het was ook van... Wie, ...wie komt er in het katshuis te zitten... ...en aan het eind had allebei... ...geen van die beide blokken... ...hadden een meerderheid. Dus ja, er was een soort impasse ontstaan. En eh, nou... Eigenlijk kun je dat een beetje vergelijken met nu. Ja, maar, maar na die verkiezingen toen, leek het aanvankelijk toen ook zo vlotjes te gaan? Nou ja, ze, so hadden, ze hadden toen een motie kolschoot aangenomen van KVP-kamerlid. En dat was eigenlijk de, de, de, het enige wat nog over was gebleven van die hele discussie over politieke vernieuwing. Van de Kamer moest binnen twee weken na de verkiezingen de formateur voordragen aan haar majesteit. Dat was Juliana toen. Dat, dat moesten ze doen. Dus dat was een soort datum. Ja, voor die tijd, dat gebeurde er dus. Iedereen ging in kleine achterkamertjes nog verder van, van het binnenhof af... Uh, ...smoezelen van wie moet dan die formateur worden. Nou, er waren die twee blokken. Dus nou, voor links was het duidelijk, Joop den Uyl moest het worden. Alleen, die hadden 52 zetels, nog minder dan nu uh, links heeft. En aan de andere kant gingen de Christen Democraten met de VVD samen uh, praten... En uh, ja, die konden eigenlijk, omdat ze geen meerderheid hadden, hadden ze DS-70 nodig. Dat was een nieuwe politieke partij, een rechtse afsplitsing van de PvdA. En daar waren ze nog niet helemaal uh, duidelijk over van... kan die nou met ons meeregeren ja of nee? Dus we, hebben, we gaan nog geen formateur benoemen, maar we hebben het liefst een informateur. Nou ja, en die padstelling kwam er. Geen van blijde blokken kreeg gelijk. En toen moesten ze, en dat is ook een beetje mijn stelling... met hangende pootjes terug naar koningin Juliana en moest zij alsnog beginnen met de consultatie van alle fractievoorzitters. Ja. Uh, Wilfried Schotten, het aardige is nu juist... dat uh, in deze uh, situatie ja. die we nu hebben... Uh, de zaak schijnt gered te zijn door uh, een, de vrouw van een neef... van Barend Biesheuvel, namelijk uh, mede door Jacqueline Biesheuvel... Ja. die samen met Gerrie Verbeet de Kamer heeft bij elkaar heeft geroepen, de fractievoorzitters, en gezegd heeft... jongens, we kunnen geen acht dagen wachten tot de Kamer bij elkaar komt. Er moet nu gehandeld worden. Ja. En toen zijn de volgende stappen genomen. Uh, dus die mevrouw Jacqueline Biesheuvel heeft kennelijk jouw boek wel goed gelezen, ja, denken we dan nou, maar. Uh, Pieter Jan Hamon, uh, de oud-Kamerlid, die heeft uh, zelfs bemiddeld... dat ik het archief van de oude Biesheuvel kreeg en zo. Dus die, die, die is er vanaf het begin betrokken dus bij. Dus eindelijk is het een beetje aan jouw verdiensten... Dat het nu goed gaat. Nou, dat had ik het nog niet bekeken, maar ik nee, dank daarvoor. Ja. Ja. Ja. Nee, maar het is natuurlijk zo dat die verkenner kwam er, hè? Dat, dat hadden ze een beetje zo bedacht. En, en dat was toen niet het geval. Toen was het echt één debat en daar moest een, een, een voordracht uitkomen. En dat mislukte, Farikant. En nu hadden ze al een beetje voorwerk gedaan door die verkenner. Dat is ook het verschil met, met toen. Ja, maar Alleen, goed, ja, maar, maar, maar, ja? Uh, jij, jij schrijft, het althans misschien hebben de medewerkers van Trouw... die kop boven jou ingezonderde stuk gezet... maar daar staat uh, met hangende pootjes terug naar de koningin boven. Dus uh, acht je dat nu nog mogelijk of denk je het zal nu... Ja. Nou ja, er is zo'n ontzettende euforie, maar wat is er nu eigenlijk nog gebeurd? Er is nu niet meer gebeurd dan als de koningin wat mensen had ontvangen en nu twee informateurs had benoemd. Ik bedoel, wie had er gedacht dat VVD en PvdA samen moeten gaan regeren? Als je het aan de kiezers had gevraagd, zeg, geef u een combinatie van, de, van de, de komende kabinet, had niemand dit waarschijnlijk gekozen. Dus het begint nu pas... En uh, ja, onder de linksliberale pers uh, hoor je allemaal van uh, juichgeluiden uh, van... oh, wat gaat het toch goed voor de formatie? Maar ze hebben nog nergens over gesproken. Maar leg, het leg, allemaal nog beginnen. Leg, maar leg eens uit, waarom, heel kort, waarom ja. zou nou een, een, een wijze senator... en die zijn er in Nederland wel te vinden, uh -huh. uh, die enigszins boven de partijen staat... of meer dan dat, waarom zou die niet kunnen wat de, wat de koningin kan? Uh, ik begrijp eigenlijk het hele probleem eerlijk gezegd niet. Nou, Overschatten dat... we dat niet een beetje, of ja, overschat jij dat niet een beetje? Maar goed, uh, ik ben ook maar een politicoloog met een mening, dus uh, uh, dat moeten we zeker relativeren. Maar wat je nu wel ziet, natuurlijk, stel voor dat dit mislukt. Er is nu allemaal, uh, ze gaan allemaal praten, uh, dan komt de Kamer weer bijeen. Moeten ze iemand be uh, kijken, bemiddelen? Of moeten ze iemand. Uh, wie, hebben ze, wie moeten ze dan kiezen? Ze hebben nu uh, twee uh, hele oudgediende, Kamp en Bosch, die mensen die echt dicht bij die partijen staan. Wie moeten ze de volgende keer vragen? Wiegel en Kok of zo? En wat denk je dat de SP en de PVV of een, een lam geslagen CDA het doen? Gaan ze dan meewerken aan zo'n zo lijnpoging Of zeggen ze nee, Gaan maar eens andere combinaties toch nog bekijken. Ik bedoel, die Kamer moet zichzelf aan de haren uit het moeras trekken. En dan vroeger, zei deze man, vroeger had je dan de koningin die zei... misschien moeten we het toch nog even laten afkoelen. Even een wijs iemand die nog eens even alle posities bekijkt... misschien andere combinaties nog eens even rustig gaat bekijken. En dan... Ja, dat is toch een andere situatie dan dat de Kamer dat zelf nu allemaal moet doen in dit hele gepolariseerde en door dit hele proces gepolitiseerde proces ook van de kabinetsformatie. Er, zijn geen, er is niemand meer op afstand die eventjes zegt, rustig jongens. En dat is een beetje mijn waarschuwing van, wie weet, als dit mislukt, ja, wat, wat, wat ontstaat er dan in de Kamer en moeten ze dan uiteindelijk misschien weer eens terug naar de koningin? Ja. Nou goed, uh, Wilfred Scholten, we zullen zien wat er gebeurt. Ja, oké. Okay. Uh, bedankt. Ik zal de titel van je boek nog een keer noemen. Wat afgelopen zomer zijn, Mooie Barend. En het is uh, verschenen bij Bert Bakker. Een boze menigte sleurt de Japanse vlag door de straten van Shanghai. Ze gaan verhaal halen bij het consulaat van Japan. Even verderop plakken demonstranten de gevel van een Japans restaurant af... De man op de ladder plakt de slogan eronder dat de diaoyu eilanden van China zijn. De Chinese media herinneren de bevolking daar dagelijks aan. Op televisie worden beelden uitgezonden van een militaire oefening in de Oost-Chinese zee. Er is een interview met een Chinese onderzoeker die in de nationale archieven van Japan speurt. Zijn conclusie? Japan weet al eeuwenlang dat de diaoyu eilanden van China zijn. Ja, de spanning tussen China en Japan. Die lopen steeds hoger op aanleiding. Een paar onbewoonde eilandjes waar wellicht een rijkdom aan grondstoffen onder ligt. Maar dat de volkswoede in China zo hoog oplevert... heeft niet alleen te maken met die eilandjes. De oorzaak ligt veel dieper. Het is niet voor niets dat het juist in de week gebeurt... dat herdacht wordt dat de Japanners in 1931 bij Manchuria binnenvielen. Dat gebeurde namelijk op 18 september 1931. En die dag wordt nu nog steeds herdacht in China. Maar was dat dan het werkelijk begin van de animositeit... of moeten we daarvoor nog verder terug? Om daarover te hebben, is China-deskundige Jan van der Putten aangeschoven. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen, Paul. Ja. Om te beginnen nog even uh, die datum van eerder deze week. 18 september 1931. Wat ja. is er toen precies gebeurd? Het zo heette de Den incident Wat is Mukden. Mukden is een woord in de taal Manchu, Bijna uitgestorven, de taal van de En in het Chinees heet het gewoon Shenyang en is een op de ogenblik de hoofdstad van de grootste provincie in het noordwesten... dus in het noordoosten van, uh, van China. 6 miljoen inwoners, dat kunnen ook zeven of 8 miljoen zijn. Mukden-incident. Uh, daar was in het begin van de jaren 30 is daar een spoorlijn aangelegd door de Japanners. Uh, want de Japanners hadden imperialistische neigingen. Hè? Uh, en op een gegeven moment heeft een een of andere Japanse luitenant... een, een uh, hele zwakke lading dynamiet bij die spoorlijn aangelegd. Zo zwak dat er helemaal geen schade zou worden aangericht. Een uur later, na die hele zwakke ontploffing... toen passeerde er ook een trein die niet eens wat, wat merkte. Maar het was wel de mooie aanleiding om uh, de Chinezen de schuld te geven en daarna het hele Noordoosten, dus Manshoerijen, te bezetten. En dat werd dan de Japanse vazalstaat Manshoekwool, land bedenkt dat. En wie werd er op de troon gezet? De laatste Chinese keizer. Weet je wel, dat jongetje Pui... Dat kennen we nog van de Last Emperor. Oh, de Velocum van precies. Nou, die werd daar uh, op de troon gezet als keizer... om de Japanse, uh, de Japanse heerschappij daar enige legitimiteit te geven. Maar dat was natuurlijk een ledenpop van je welste. Dat ja, was het ja, incident ja. Van, uh, van Mukden. En dat wordt dus inderdaad door, door, door China nog ieder jaar uh, herdacht. Ja, en scène, door de Japanners in scène gezette aanslag op een spoorweg. Zo is het. Ja. Goed. Maar uh, de verhoudingen tussen Chinezen en Japan die waren toen al niet goed. Hè? Want je, je zei al, de Japanners hebben imperialistische neigingen. Het was al, uh, meen ik, eind 19e eeuw dat de Japanners uh, delen van China bezetten. Nou, in 1894 ja. hebben we de, uh, de eerste Chinees-Japanse oorlog gehad... die door China op een afschuwelijke manier is verloren, zoals China alle oorlogen heeft verloren. Dat was de zogeheten eeuw der vernedering. Hè. Die begon met de Eerste Opiumoorlog, 1839 1842. En eh, eindigde uiteindelijk pas bij de overwinning van Mao Tse in 1949. Hè. Toen werd de buitenlanders eindelijk moores, werden de buitenlanders eindelijk moeres geleerd. Uh, en een onderdeel van al die vernederingen... van die buitenlandse agressie tegen, tegen China... waar het Westen enorm uh, zich heeft laten, heeft laten gelden... dat was inderdaad die Chinees-Japanse oorlog van 1894, 1895... en was daarom ook zo vernederend voor de Chinezen... omdat Japan eeuwenlang een Chinese vazalstaat is geweest... Hè, die tribuut moest betalen aan de keizer in Peking. Mm. En die vazal die, die, die, die heeft zich dus, uh, uh, is in opstand gekomen tegen zijn eigen keizer. Ongehoord. He, dat is nog vreselijker geweest in, het Chinese, in de Chinese nationale beleving he, dan al die nederlagen die zijn toegebracht door Engeland en Frankrijk en Duitsland en de Verenigde Staten en Rusland. He, ze hebben allemaal China verslagen in die periode. Maar dat dat kleine Japan he, want Japan is relatief klein vergeleken uh -huh. met het grote China, he, dat dat erin geslaagd is om China op een dergelijke manier te vernederen, dat is er ontzettend diep is dat erin gehakt en is er eigenlijk nooit meer uitgehakt. Ja, het is een beetje wat Duitsland gevoel moet hebben toen wij Europese kampioen werden met ons voetbalelftalletje. Zoiets ongeveer. Ja. <laughs> ja, ja. ja. Maar, maar, daar, maar misschien is, zijn de gevoelens in China eerder omgekeerd, hè? Wat, wat, wat, wat wij heel lang, heel lang naar Duitsers toe gehad hebben, of uh, in, uh, nou, de Chinezen vinden de Japanners natuurlijk nog steeds, nog steeds vreselijk. Hè? En daarbij is het niet, uh, niet gebleven met die, bij die eerste uh -huh. Chinees-Japanse oorlog. Hè? En dat komt natuurlijk omdat Japan zich gemoderniseerd had. Hè? Die Meiji-restauratie Meiji, uh, zoals die genoemd wordt. Hè? Uh -huh. In de jaren 60 van de, van de, van de, van de 19e eeuw. En toen Japan zich tot een modern land heeft opgewerkt... terwijl China eigenlijk teloor ging in... Zijn eigen, uh, in zijn eigen verleden en het echt onmogelijk was om zich te moderniseren. Nou, dat is dus ingepeperd in die Eerste Chinees-Japanse -Japanse Oorlog. Maar daarna is het nog eens een keer dunnetjes, of liever gezegd dikketjes overgedaan in de Tweede Chinees-Japanse Oorlog, uh, 1937-1945 valt voor een gedeelte samen met de Tweede Wereldoorlog... maar de Chinezen noemen dat helemaal niet de Tweede Wereldoorlog... hoewel het natuurlijk wel in dat kader zit. Hè. Ze noemen het de oorlog van verzet tegen Japan. En wie leidde dat verzet? Mao Tse Tung. Dat is een van de belangrijkste redenen... dat hij daarna als vader des vaderlands is gezien. Als de leider van het verzet. En ja. maar, een van maar, de belangrijkste bronnen maar, van de politieke. Hij wordt meer rondgedragen. Ja. portretten van Mao, dat ja, is vast maar daar, geen toeval. Maar, nee, geval. maar daar zit waarschijnlijk, zitten waarschijnlijk politieke machinaties achter. Uh, waarschijnlijk van aanhangers van de... Uh, ten val gebrachte uh, mandarijn Bo die man die eigenlijk in het vaste comité had willen komen volgende maand... Uh, een van de zeven of een van de negen... die is ten val gebracht en die gebruikte juist maal om, om, om, om politieke aanhang te krijgen. Mm -hmm. Dus het is best denkbaar, maar dat houdt samen... met een uitermate ingewikkelde machtsstrijd waar we, waarvan we geen... geen, geen, geen uh, 1% weet, want het speelt zich achter, af achter stijf, stijf gesloten deuren. Ja, ja, ja. Maar, de, maar goed, de, laten we teruggaan. Ja. Naar het, ja. Ja, want alles hangt samen met alles, zoals altijd. Ja, en, alles hangt samen met alles. Nu zijn die eilandjes uh, aanleiding. Die zijn wel eens eerder aanleiding geweest voor ruzies. Hè? Ik, uh, in 1996 hebben ze er ook wat ruzie over gemaakt. Uh, maar hoe zat dat... Hoe zat dat nou in die tijd daarvoor? Is er een tijd aan te wijzen uh, wanneer het duidelijk was van, van, van wie die eilandjes waren? De Chinezen zeggen, ja, dat is honderden jaren van ons geweest... en dat weten de Japanners ook. Ja, nou, die, die, die eilandjes die komen eigenlijk pas in de documenten uh, tevoorschijn... zo in de tweede helft van, het, uh, van, de, van, de, van de 19e eeuw. Kijk, die zijn gewoon over het hoofd gezien. Ze zijn zo ontzettend piepklein. Het zijn acht eilanden... De grootste daarvan is iets van vier, vier vierkante kilometer en nog iets. En de kleinste is 800 vierkante meter. Dus mm -hmm. dat zijn echte speldepuntjes. Spelde uh, waar pas dus in de loop van de, van de, van de 19e eeuw uh, wat documenten over zijn... En dan blijkt, dat zijn de oudste documenten die zijn teruggevonden. En waar zijn ze teruggevonden? In archieven in Japan. Hm? Nou, de, daar, China maakt daar dus aanspraak op, maar ze zijn gewoon onbewoond. Het enige wat, er, wat je daar kan vinden, een paar geiten en heel veel vogelpoep. En voor de rest houden ze ongeveer op. Maar dan krijgen we dus die Chinese-Japanse oorlog in 1894, 1895 en Japan. Uh, neemt dan uh, Taiwan in, hè, wordt een kolonie. Mm -hmm. ja, Korea, Korea ook. Ja. En Taiwan had toen de zeggenschap over die eilandjes. Maar Taiwan was onderdeel van China. Hè. Dus met, uh, met Taiwan verliest China ook die eilandjes. En eigenlijk is het gewoon een soort oorlogsbuit van Japan. En dus je zou kunnen zeggen dat China sterkere aanspraken heeft dan, dan, dan Japan. Het is dus een oorlogsbuit... Uh, die natuurlijk teloor ging in 1945, want toen had Japan verloren. Alleen... Uh een probleem krijgen, krijgen we dan, want dan vallen die eilandjes... dan wel weer terug onder, Japan, onder Taiwan, dat dan weer bij China komt. Hè, want dan houdt Taiwan op kolonie te zijn. Uh -huh. Ben ik nog te volgen trouwens? Jij kunt het niet simpeler maken dan, dan, dan het is. Dus ja. het gaat heel goed. Ja, okay. ja. Dus in 1945 komen die, die eilandjes weer bij Taiwan. Dat wil zeggen dus weer bij China. Maar wat gebeurt er in 1949? China, de Volksrepubliek China wordt gecreëerd. En Taiwan blijft als enige over van de Republiek China. Hein, Chiang Kai-shek, ja. die vlucht naar Taiwan. En die eilandjes blijven dus bij Taiwan. Dan krijgen we een vredesverdrag tussen Japan en de Verenigde Staten in 1951. Het verdrag van San Francisco. Daar wordt alles afgesproken dat uh, alles bezittingen van Japan weer terug moeten en zo. Alleen die eilandjes die worden vergeten. Alweer. Want ja, van, die, zijn, die, zijn, die, zijn, die hebben ze niet gezien gewoon. Nee. Die waren te klein. Die waren te, te onbeduidend. En uh, China heeft ze ook vergeten. En pas in 1970 ja, herinnert China ze zich weer. Ja. Want wat gebeurt er? Dan wordt er olie en gas ontdekt. Juist, ja, ja, precies. Ja, ja, precies. Ja. Maar, maar, maar was China überhaupt bij die besprekingen betrokken destijds nee, over wat er terug nee, natuurlijk moet niet, want China, niet. China werd niet erkend door de Verenigde Staten. He, China was de Volksrepubliek sinds twee jaar. Ja, dus ze was bij die vredesbespreking van San Francisco helemaal niet aanwezig. Ze hebben wel ontzettend geprotesteerd... tegen alle beslissingen die toegenomen werden... omdat over het hoofd van Peking he, de Verenigde Staten zaken deden... Met, met, tai, met Taiwan, want dat was de enige vertegenwoordiger van China. Waanzinnige fictie, die nog een aantal jaren heeft geduurd. Ja, ja. He, he, heeft Taiwan maar, trouwens nog aanspraken op die eilandjes gemaakt? Uh, ja hoor, ja. ja, nee, en, dat, uh, ze ja. Hebben gisteren hebben ze geloof ik weer een paar boten in die richting gestuurd. Hè, want China heeft een hoop aanspraken, ook in de Zuid-Chinese zee... en die aanspraken die zijn ook, uh, automatisch ook de aanspraken van Taiwan. Maar, hè, omdat maar, die... maar, maar even voor de duidelijkheid, die eilandjes zijn dus vergeten... in dat uh, contract in 1951... Ja. En is het, niet, dus het is eigenlijk gewoon niet geregeld? Nou, toen hebben de, de Verenigde Staten... die zo min of meer de, de, de, de soevereiniteit hadden overgenomen in de praktijk... ja, het stelt natuurlijk niks voor, hè, want er, er, is, er is niks. Um, die hebben toen uh, gezegd dat, uh, dat Japan... dus de soevereiniteit over die eilandjes zou krijgen. Dus toen de Verenigde Staten en Japan met elkaar een defensieverdrag sloot... dat wil zeggen als Japan wordt aangevallen bijvoorbeeld door China, dat dan de Verenigde Staten te hulp komt. Zoals met mm -hmm. Taiwan, hè. in Japan hebben ze ook zoiets. En dan zou dus de Verenigde Staten moeten ingrijpen. En dat maakt het militair natuurlijk ook zo gevaarlijk op het ogenblik... dat als China het in zijn nationalistische hoofd krijgt... Hè, om een soort bliksemactie een militaire bliksemactie tegen die eilandjes uit te voeren... dat dan de Verenigde Staten moet ingrijpen. Ja, maar, maar wat valt er tegen die eilandjes uit te voeren? Daar woont niemand, uh, dus... Uh, ja, maar ze zijn dus ze van grote betekenis ja. vanwege... nou ja, in de eerste plaats vanwege die vis. Hè. In het uh, Chinees heet het ook uh, Diaoyu. Dat betekent vis. Hè. Ja. Het viseiland. En het grootste eiland heet, heet, heet ook in het Japans vis. Hè. Dus dat is belangrijk. Veel belangrijker is die olie en, en, die, en die gas onder zee. En nog veel belangrijker... Is de strategische betekenis die ze hebben. Geven de toegang van China tot de Pacific. Hè, tot nu toe de binnenzee van de Verenigde Staten. China breidt zich uit en, en uh, confronteert zich dus met de Verenigde Staten. En nog belangrijker is de symbolische waarde. Dat dus hele idee van de vernedering die het kleine Japan aan het grote China heeft toegebracht... en waar Japan nooit echt zijn excuses voor heeft aangeboden. Nee. Maar goed, we kijken nu de hele tijd zeg maar, vanuit Chinese ogen. De Chinezen zijn boos, de Chinezen protesteren... de Chinezen worden zich vernederd. Nou, van, uh, heb maar, ik, gisteren ik... hebben de Japanners ook geprotesteerd. Ja, maar, ik, ik, dat wou ik net zeggen, ja. niet alleen gisteren. Ik heb wat naar internationale nieuwszenders zitten kijken. De hele week al in Japan wordt ook gedemonstreerd... Ja. Uh, bij Chinese ambassade. De Japanners vinden dat het kennelijk ook heel belangrijk, die eilandjes. En wat, wat ik me ook afvraag is... Uh, want de aanleiding was, dat die, heb ik begrepen uit het nieuws, dat de Japanse regering een paar van die eilandjes gekocht heeft. En dan denk ik, hoe kan je eilandjes kopen waarvan niet duidelijk ja. is van wie ze zijn? Hoe is dat ja. gegaan? Nou, Daarvoor moet je even teruggaan weer naar het begin ja. van de 20ste eeuw. Want dan uh, worden die eilandjes even bewoond. Dan is er een Japanse ondernemer en die zet er een visfabriek neer. Uh, nou ja, er wordt dus vis, vis verwerkt. De vis. De vis. Ah, ja. eilanden. En die ondernemer vindt zichzelf nee, eigenaar van de Nee, Maar die ondernemer gaat failliet. En dat, uh, na een jaar of twintig wordt het weer verlaten. En dan uh, zijn, zijn, zijn, uh, zijn, zijn zijn nakomelingen die verkopen dat die, die eilandjes. En geen haan die ernaar naar krijgt. Aan, aan een paar Japan <laughs> Japanners. En die Japanners. Die zijn nu benaderd. Eerst door die vreselijke populisten, die ultra-rechtse gouverneur van, van, van, van Tokio. Hoe heet hij ook alweer? Ishi Ishihara. Nou, Ishihara heeft geld aangeboden. Voor die eilandjes. Voor, voor, die, voor die eilandjes, hè, om uh, de vuist te kunnen laten zien tegen de Chinezen. Van, het, is, het is van ons. Toen heeft de Japanse regering gezegd: nou als ze toch gekocht worden, kunnen wij ze beter kopen, want dan kan de status quo worden gehandhaafd. Dan gaan we er niks doen. Terwijl als die Ishihara dat doet, hè, dan, dan is. Dat, dan worden de Japanse vlaggen ja, niet meer Dan weet en je en niet ja. wat <laughs> op, dan is het zo, Dat is zo'n provocatie. Dus juist om die provocatie te verminderen is de Japanse regering. Hè? Premier Nodo is toen tussen beiden gekomen. Maar goed, de Chinezen waren even goed geprovoceerd. en uh, nou ja, De zoveelste aflevering in deze never-ending story... waar we nu midden middenin zitten. Ja. En Je zegt ook, die vernedering van die lange Tweede Wereldoorlog... heeft daar ook heel erg mee te maken. Ja. Uh, is, is, de, is ook de, de, de houding van Japanners ten opzichte van Chinezen... die altijd iets, uh, iets heeft gehad... Heb ik begrepen van, van arrogantie en van uh, zich erbovenstaand uh, voelen. Speelt dat nog mee? Uh, ja, zonder enige twijfel. Ja. Hè. Je kan het natuurlijk moeilijk generaliseren, maar het, we zullen het toch maar doen met de gemiddelde Japanner die kijkt toch er wel erg neer op de gemiddelde Chinees. Ik vindt het een onbeschaafde boer... Hè, die, uh, die spuwend door het leven gaat en, en, en schreeuwend... en geen, ge, ge, zich niet weten gedragen, niet in de rij gaat staan... En noem maar op, gewoon een, een, een anarchist. Hè, een barbaar. Uh, een, een barbaar, terwijl dus het woord barbaar... zit dus juist in die Chinese ja. beschaving weer zo sterk... Hè, dat iedereen die niet Chinees is, een barbaar is. Tenzij ze vazal zijn, hè, zoals Japan. Dat was een vazalstaat, dus die waren niet echt meer barbaren... want die konden nog een klein beetje deel hebben... Aan de superieure Chinese beschaving. Hm? Ja, ja. Maar goed, maar de Japanners hadden in die tijd toch ook hun eigen keizer. En dat werd, nou ja, we, we, we, we kennen de verhalen van de Nederlanders die daarop. Op, Het uh, was een beetje een Indische ja. compagnie. Ja. Ja, Japan had toch een zekere vorm van onafhankelijkheid? Ja, ja. Vanaf, de, vanaf 16 zoveel ja. uh, zijn ze ook geen, uh, uh, betalen ze ook geen tribuut meer aan de keizer. In, uh, in, in, in Peking, die had ook te veel problemen met, uh, met, met, het, met het binnenland... om daar veel werk van te maken. Uh, dan heb je ook de Verenigde Oost-Indische Compagnie... die de handel in zijde van tussen Japan en China uh, tot, tot, tot, tot zich trekt. Uh, we hebben de Chinese piraat Koshinga, uh -huh. die die de Nederlanders uit Taiwan verdrijft. En dan begint de heerschappij van China over Taiwan tot dus die eerste Chinees-Japanse oorlog. Ja, ja, ja maar ik we wil... zijn nu weer in de 17e eeuw terechtgekomen. Dat wilde <laughs> ik eigenlijk helemaal niet. Ik wilde een beetje de het nu ja. uh, wat, uh, even, even, even, even terug nog uh, naar het nu. Wat, uh, het laatste ja. ding wat mij opvalt in het nieuws is... Uh, dat, dat, dat er gezegd wordt dat die Chinezen er van jongs af aan mee opgevoed zijn... met dit beeld uh, van Japan en dat, het, en dat het daarom heel gevaarlijk is. He, je ziet Chinezen op televisie zeggen... dat ze voor die eilandjes hun leven zelfs zouden willen geven. Uh, ja, ja, gezegd, ja ook, er ja, moet ja, een ja, bom China, opgegooid worden. Jij ja, ja, hebt in China gewoond. Ja. Wat leren ze op school over Japan? Ja, dat staat dus allemaal in de, in de schoolboekjes, precies hetzelfde zoals ze leren over het, het, het Westen, dat China vernederd heeft. En nu de, de opkomst uh, of de terugkeer van China als wereldmacht is gewoon een, een historische wraak, meer dan gerechtvaardigd. Ja. En, en daar past dit streven <laughs> om die eilandjes nu definitief bij China in te lijven past daar volledig in. Dit was dertig jaar geleden bij wijze van spreken nog niet mogelijk. Nu, nu is China sterk genoeg om ja, de, die stap te nemen. Ja, en, en nu, nu moet dat, dat vreselijke Japan... dat nooit echt excuses heeft aangeboden voor bijvoorbeeld... de, de, de, de vreselijke de verkrachting van Nanjing. Hè, die 300.000 doden volgens de Chinezen. Ja, 1937, in 1937. Ja. Allemaal vreselijk. Of die drama van de troostmeisjes... Hè, waar ook veel Chinese vrouwen het slachtoffer van zijn geworden. Ook bijvoorbeeld niet vergeten, al die medische experimenten die de Japanners op Chinezen hebben hebben hebben toegepast. 200.000 doden naar schatting. Nou ja, al dat soort dingen is dit ontzettend diep. Daar hebben de Japanners nooit echt excuses voor aangeboden. Ze hebben in tegendeel nog de Chinezen nog verder geprovo, geprovoceerd door in de schoolboekjes het allemaal onder het onder het tapijt te, te duwen, of bijvoorbeeld door die die die, die vorige Japanse premier Koizumi die dat uh, die schrijn hè, van mm -hmm. van uh, ter ere van de, de de oorlogsdoden van Japan bezoekt waaronder 11... elf Topklasse oorlogsmisdadigers, hè, die ze ook in China vreselijk ja, hebben huishoudt. Ja, dat is, nee, ja, is duidelijk het, het is, minste wat Japan hoort te doen... volgens Jan van der Putten hier aan tafel. En, en, niet, alleen heeft, volgens Jan en, en putten, niet alleen maar, van volgens Jan van der Putten. Volgens 1,3 miljard is, Chinezen is ook. Ja. Dat ei, Die eilandjes teruggeven als genoegdoening op zijn minst. Ja, het zou zo handig zijn. Of bijvoorbeeld dat ze met z'n tweeën Japan en China... tot overeenstemming brengen om de zaak voor te leggen... bijvoorbeeld uit het internationaal gerechtshof. Of bijvoorbeeld gewoon zoals Deng Xiaoping, de grote man... Van van de, van, de, van de economische revolutie van China zei... zei, wij, zei wij kunnen dat niet oplossen. En daar zijn wij niet, niet, niet, niet wijs genoeg voor. Laat het maar zo, laten de volgende generaties dat maar eens bekijken. En ja, vooruit, ja, ja. Voor, vooruit ja, Maar dat is typisch Chinees, hè? gewoon niks doen... want de dingen lossen zich vanzelf wel op. En denk je dat dat nu uiteindelijk ook weer gaat gebeuren? Ja, als ik het allemaal, allemaal wist... dan. Want in 2005 <laughs> hebben we die redden tegen Japan gehad... in ja. 1996 en nu weer... Ja, en er ja. kunnen wel weer, weer meer komen. We hebben het, uh, tot vorige maand waren er enorme problemen met die eilandjes in de Zuid-Chinese Zee. Daar zaten dan weer de Filipijnen en Vietnam zaten, zaten daarbij. En nu, nu dit. En, dan, nou ja, en zo blijven we nog wel een tijdje doorgaan. Ja. Maar dat nationalisme in, in met name in China is op het ogenblik zo ontstel, ontzettend sterk. Ook natuurlijk als bliksemafleider van de binnenlandse problemen. Hè, dat je, dat het ik, zou wel eens mis kunnen ik gaan. Ik wil mijn hand niet voor in het vuur steken, dat de een of andere gek. Hè, een blitzkriegje tegen de ja. Senkaku, oftewel diaoyu eilanden gaat beginnen. Ja, ik heb begrepen tot slot dat je bezig bent met een boek... over de toekomst van China. Uh, even, even wachten hoe dit afloopt voor je verder schrijft. <laughs> nee, nee, daar heb ik geen probleem mee. Want het boek gaat over drie scenario's... van mogelijke, van mogelijke ontwikkelingen met China. Dus China als absolute wereldmacht kan ik hele plausibele argumenten voor aanvoeren. Of China ongeveer op hetzelfde niveau als de Verenigde Staten... misschien komt daar Brazilië en zo bij... kan ik ook hele plausibele argumenten voor aanvoeren. En ook hele plausibele argumenten kan ik aanvoeren voor het derde scenario. En dat is namelijk dat het met China niks wordt... want die binnenlandse problemen zijn veel en veel te groot. Goed, Jan van der Putten, bedankt voor deze toelichting. We gaan nu naar de column Nelleke Noordenvliet. Mijn tante was non. Ze heette Sien... Maar in het klooster werd ze bevorderd tot zuster Barbara. Op haar 25-jarig professiefeest werd de hele familie een dag lang onthaald. Na de kerk koffie met eierkoeken en broodjes. Dan gezellig samen zijn met spelletjes en liedjes en een borreltje. Vervolgens bij tijds het diner. Zondags aten we altijd maar twee keer. Om drie uur warm dus. Het was een geweldig feest. Alle nichtjes en neefjes, en dat waren er nogal wat, mochten een door de nonnen zelf gemaakt cadeautje uitkiezen. Het fijnste cadeau dat mijn tante zuster zelf had kunnen krijgen, kreeg ze niet. Geen van de nichtjes voelde roeping. Het was mijn grote angst ooit roeping te krijgen. Het scheen dat je die lokroep van de Heer niet kon weigeren of je jezelf nu aan de mast van het schip vastbond... of was in je oren stopte, je ging voor de bijl. De roeping voor het kloosterleven werd op de voet gevolgd... door de roeping voor een leven in de zorg. Billen wassen, ondersteken geven, etterende wonden verbinden. Ook van die roeping hoopte ik dat hij aan mij voorbij zou gaan... hoewel er momenten van aarzeling waren. Met name weifelde ik in het voorjaar van 1954... We werden in de krant vergast op foto's en in de panorama, de wereldchroniek en de revue ook op achtergrond reportages van Geneviève de Galard, de engel van Dien Bien Phu, de moderne Florence Nightingale. De jonge Franse verpleegster met de kuiltjes in haar wangen was de enige vrouw in een onverdedigbare Franse stelling bestookt door de Viet Kong. Ze had 15.000 man te verzorgen, verbinden, vertroosten... en ze deed dat met de glimlach van een heilige. In de slag bij Djem Bien Phu leden de Fransen een beslissende nederlaag. Hun invloed in Zuidoost-Azië was voorbij. Maar zowel de verliezende Fransen als de winnende Vietcong... werden verraden door de machten die werkelijk aan de touwtjes trokken... China en de Verenigde Staten. De Chinese inlichtingendienst had Franse strategische plannen in handen gekregen. Op grond daarvan konden Ho Chi Minh en generaal Giapp de beslissende aanval voorbereiden. Ho dacht in zijn onschuld dat hem na de zekere overwinning de verkiezingen in heel Vietnam zouden worden gegund. Maar aan de onderhandelingstafel gooiden En Lai van China... en Eisenhower van de VS het op een akkoordje. Vietnam zou worden opgedeeld. Ho mocht het noorden houden. In het zuiden kwam een zogenaamd onafhankelijke regering. We weten waar dat op uitliep. Intussen waren de Fransen afgedropen... om nog hier en daar een laatste rest grandeur overeind te houden. Maar ook in Algerije liep dat al spoedig op majeure ellende uit. Ja... Nu achteraf kan ik alles nalezen, filmpjes kijken op YouTube... waar de bejaarde engel van Dien Bien Fou, Geneviève de Galard... die naam alleen al, nog eens vertelt van de oorlog... en het slagveld en de dankbare soldaten. Nu zie ik in welk drama van dekolonisatie en geopolitiek zij figureerde. Toen zag ik een jonge vrouw die werd aanbeden... die vele onderscheidingen kreeg, die goede werken deed en heldin werd... Daar wilde ik wel roeping voor hebben. Maar wij hadden juist Indië verloren... en in Suriname was nog geen haard van verzet merkbaar. De kans op billen wassen was groter... dan de kans op 15.000 smachtende soldaten. Oren dicht dus maar. Ja. Ja, geweldig. Dank je ja. Ja, en voor we uh, hier aan tafel verder praten over Alvons Diepenbroek... Uh, eerst nog even naar Limburg, naar Gio Lippens... waar uh, volgens mij de mannen uh, op het punt staan om te starten bij het WK. Inderdaad, ze staan op het grote marktplein in Maastricht. Daarbij het gemeentehuis waar ook altijd de start is van de Amsterdam Gold Race. De enige klassieke die we in Nederland hebben. Het is weer dat wij gewend zijn in april. Want het is 10 graden slechts bij de start. Zwaar bewolkt en zojuist viel er een klein beetje regen naar beneden. En dat betekent wel dat het mogelijk een heel zwaar wereldkampioenschap wordt. Het wordt natuurlijk sowieso een zwaar kampioenschap. Hè. 260 kilometer ruim betekent een klassieke afstand. En zeker met de de, Kouberg, de Bemelerberg, de twee klimmetjes die erin zitten... op het moment dat ze op het plaatselijke circuit aankomen, de renners. Daar eh, wordt in ieder geval behoorlijk wat schifting gemaakt straks eh, in dat eh, peloton. Betekent dat eh, de renners iedere ronde weer twee keer eh, echt moeten klimmen... om uiteindelijk hier op die finish eh, in Berg-Enterbeleid en net voorbij Valkenburg te komen. Kijken we naar de favorieten. Eh, dan eh, zien we vooral het hele sterke Spaanse blok, Alejandro Valverde. Is daar toch wel een van de grote namen bij? Daarvan verwachten we dat hij tot aan de finish in elk geval vol kan meegaan. Maar misschien wel de grote favoriet op papier is een Belg, Philippe Gilbert. De man die dit seizoen niet zo geweldig goed in vorm leek... totdat de Vuelta begon. En daar won hij twee etappes. En was het weer een beetje de Gilbert die we kennen van de afgelopen jaren... toen hij echt alles won wat hij maar winnen wilde. Philippe Gilbert dus, de grote favoriet hier. Misschien wel een van de outsiders is een Australiër. Simon Gerens, Thomas Voeckler, de Fransman. Daar moeten we zeker ook rekening mee. Gaan houden. En natuurlijk kijken we ook naar de Nederlandse ploeg met twee echte Kopmannen, Nicky Terpstra en Robert Geesink. En nog twee beschermde renners die in elk geval niet uh, de bidons hoeven te gaan halen bij de auto. Die uh, zich een beetje mogen verschuilen in het peloton. Lars Boom is daar een van. Bauke Mollema is de ander. Zij zullen het moeten opnemen tegen die buitenlandse concurrentie. En kijk ik naar dat plein daar in Maastricht. Waar de renners uh, langzamerhand de startlijst tekenen. Philippe Gilbert die daar uh, de richting de startlijst gaat. En daar zijn handtekening op het grote bord zet. Daar uh, staan drommen mensen alvast om te kijken naar de start van het wereldkampioenschap. Maar straks, als die renners hier op het lokale circuit komen... dan staan er echt honderdduizenden mensen langs het parcours. Het is nu al druk aan de finish in bergen Bergenterblijt. Straks zal het een gekkenhuis worden. Oké, okay, Geo is bedankt. En uh, nou, we horen na elven wel uh, uh, hoe het ervoor staat daar. Gaan we doen. Het is deze september 150 jaar geleden dat hij geboren werd. Alfons Diepenbrock, Componist, Amsterdammer en katholiek. Hij verkeerde met de tachtigers... Middachte het kale cultuurloze klimaat in zijn Nederlandse vaderland, maar stond in datzelfde vaderland in hoog aanzien en stond, wat hem zelf betreft, op één lijn met Maler en Debussy. Ja, afgelopen week kwam zijn biografie uit... en al eerder verscheen er een, een, een kloeke verjaardagsbox... moet ik zeggen, natuurlijk met het werk van Alfons Diepenbroek. En we hadden het net over roeping. En ik denk, Leo maar dat je mag zeggen... dat Alfons Diepenbroek roeping tot muziek had. En ook wel tot het katholicisme misschien. Maar daar komen we straks nog wel op. Um, hij levert van 1862 tot 1921. Dus 150 jaar geleden precies geboren. Uh, Leo Samen, voor we gaan beginnen... Aan jou de keus. Je kunt van mij een minuut krijgen om te vertellen... want we zijn er net al mee begonnen... waarom wij weer naar Deeperbrook zouden moeten luisteren. We kunnen ook eerst even naar Deeperbrook luisteren... en dat je dan even uitlegt waarom dit... of misschien hoef je dan al niks meer te zeggen. Zo, zullen we eerst gaan luisteren? Lijkt me een heel goed idee. We gaan, we, gaan, we gaan verder praten en we gaan de muziek wegdraaien. Ik, ik krijg namelijk een seintje van Leo Samerman... dat het nu wel genoeg geweest is. Nee, uh, nee, nee, nee <laughs> dat is een beetje. <laughs> dat, het nu, dat het nu mag. <laughs> Leo, uh, nogmaals, ik vroeg je net: leg ons even. Uh, ik droomde al een beetje weg, eerlijk gezegd. Ja. Dus leg eens uit: moet het nog uitgelegd wat, wat, wat maakt dat we dit meer moeten? Nou, even los van het feit dat je gewoon als, als luisteraar... en dan natuurlijk niet alleen die eerste anderhalve minuut... maar dit soort muziek is prachtig van vorm, van kleur, van structuur, van inhoud. Het is theatermuziek. Het is tegelijkertijd ook zelfstandige symfonische muziek... horende bij het uh, toneelspel Marzias. Um, je hoort daarin een volwassen componist... die op de top van zijn kunnen in staat is om een orkest echt te laten klinken... Hij was natuurlijk niet de enige in zijn tijd die dat kon... maar hij was wel een van de meest eigenzinnige in zijn tijd... en zeker in Nederland, die dat op een uh, herkenbare... wij zouden bijna moeten zeggen diepenbrok-achtige manier kon. Het, is, het gekke is, ik ken deze muziek al sinds mijn tienerjaren... en ik heb nooit twijfels hoeven hebben over het feit... dat als ik iets van diepenbrok hoorde, dat ik direct kon zeggen... oh, dat is diepenbrok. Hm. Dus dat is een eigen signatuur. Die anders is dan Maler, anders is dan Strauss. Die weliswaar beide collega's en vrienden waren. Maar die heel anders componeren dan maar hij. Maar voor ongeoefende oren als de mijne hoor ik toch een beetje Maler. Als, ik, als je het mij mm, zou vragen. Mm, maar... Ja, maar voor geoefende oren als de mijne hoor ik vooral een beetje Debussy. En dat betekent ik hoe heel erg een Franse atmosfeer erin, in de, in de klank, hoe die opgebouwd wordt voor uh, kenners onder de luisteraars op basis van kwinten en niet van drie klanken met mooie tertsen ertussen, dat is het Duitse romantische, is dit veel opener en staat in zekere zin is dit, leidt dit veel meer tot wat in de Art Nouveau heet fond et figure dat je dan achterkomt grond hebt waar tegen lijnen gezet kunnen worden. En die lijnen, die kunnen in die ambiguë achtergrond verschillende resultaten van kleur en klank opleveren. Ja. Dat is wat hij doet. Maar het heeft dus ook te maken met, en daar gaan we nu langzaam naartoe, met zijn levensgeschiedenis, met zijn zeg maar, toenemende afstand nemen van de Duitse zware romantiek en het dichterbij dat ja, ik denk dat dat wel iets is wat veel eerder gebeurde dan dit. Uh, hoewel de meeste mensen zeggen... ja, ergens zo in de eerste tien jaar van de twintigste eeuw... is hij langzamerhand van Duitsland afgegroeid. Hij is nooit helemaal van het Duitse afgekomen. Dat heeft voor een deel te maken met het feit dat hij zelf van een familie is... die uit Duitse grondgebied in Westfalen afkomstig is. Dus hij heeft eigenlijk het altijd als een soort innerlijke strijd gezien... dat hij tegen de neo-vernikkelde Pruissen was... maar tegelijkertijd moest constateren dat hij als Westfaal althans van een Westvaalse familie. Daar wel met dat grondgebied en die cultuur... en dan bedoelde hij vooral de cultuur van voor 1870... die nog niet vernietigd was, verpruist was... Verpruist was ja. dat hij daar een hele nauwe verbintenis mee had. En die bovendien ook nog heel nauw verbonden was... met een heel belangrijke stroom in de Duitse cultuur... die vanaf de einde van de 18e eeuw, de 19e eeuw komt... namelijk die van de katholicisme. Ja, Want niet wat... alles was protestant... Er was ook een heleboel katholicisme. En juist in west valen zat een hele belangrijke kern van katholiek denken... en katholieke uh, historisch besef. Ja, laat we Laten opstellen. we even bij stilstaan, want hij wordt geboren in 1862 in Amsterdam. Kind van, laat ik zeggen, een soort verlichte uh, katholieke ouders. Althans, katholieke hun ouders hun met, met, met in, cultuurgevoel. Ja, precies. In hun katholicisme waren ze allesbehalve verlicht. Maar en, in, uh, in ja. hun uh, totale sociale context hebben ze zeker uh, verlichte uh, achtergronden. En dan eigenlijk nog meer de moeder van fonds. Dan de vader. De vader komt uit een gezin van grootgrondbezitters uh, in het Westvaalse. De moeder is een Kuitenbrouwer. Is een, uh, een nichtje van uh, Kuipers, de, de architect van het Rijksmuseum. dat straks weer opnieuw opengesteld wordt. Van het uh, Centraal Station, maar vooral van een enorme hoeveelheid neogotische kerken die in Nederland zijn gebouwd. Zij was ook familie van uh, uh, Jozef Albedink Tijm. Een van de grote denkers van het uh, de risorgimento van het katholicisme in Nederland in de 19e eeuw. Daarmee was dus Alfons Diepenbrock een neef van Karel Albedinktijm... ons beter bekend als Lodewijk van Dijssel. En zat dus heel dicht in die ontwikkeling van die literaire hoek... die zich grofweg tussen 1880, 1881, de dood van Jacques Perk tot en met uh, het begin van de 20e eeuw heeft ontwikkeld... en die wij meestal grosso modo voor het gemak maar even de tachtigers noemen. Ja. En binnen die tachtigers was vooral zijn directe link zat met name met Gorter... En dat heeft te maken met het feit dat Gorter's grote klapper... die hij heeft gemaakt, uh, de ons alle bekende mei... Uh, dat dat gedicht voor een groot deel is ingegeven... door de ideeën die Fons in die tijd had als student mm -hmm. in Amsterdam... Uh, over de theorieën van Nietzsche. En Gorter dus met Nietzsche in contact heeft gebracht... We zeggen, met die theorieën, met de filosofie, met het wereldbeeld dat erachter stak. En dat heeft eigenlijk geleid tot het grote epische verhaal. Later heeft Gorter dat nog een keertje rond de Eerste Wereldoorlog opnieuw gedaan in pan. Maar dan is het op dat moment een socialistische epiek geworden. En niet het, uh, een, nieuwe, een nieuwe lente, een nieuw geluid. He, dat is, dat is een, een, een verschil. Maar daar heeft Diepenbrok een belangrijke rol in gespeeld. Tegelijkertijd heeft hij ook vrij snel alweer van de tachtigers afstand genomen omdat hij vond dat het dromers waren die in wezen niet zagen wat er gebeurde in de wereld en die zich te snel met dat nieuwe socialisme inhielden omdat dat een beter en nieuw mensbeeld zou geven dan wat we tot, tot dat moment hadden. En daar was Diepenbrock, die uh, toch wel het heel aardig vond dat zijn familie vroeg ooit een keer Von Diepenbrock zou hebben gegeten. Die getrouwd was bovendien met een freule Elisabeth de Jong van Beekendonk. Um, dat vond Diepenbrock wat lastiger. Die zag veel meer dat het noodzakelijk was in onze wereld om sociale klasse te hebben. Dat ja, komt ook een uh, beetje uit zijn katholicisme. Net als Lodewijk maar, van Dijssel natuurlijk. Net als die had, van had dat Dijssel ook, die precies. Had ook af, grote afkeer van het gelijkheidsdenken. En daar kwam alleen maar ellende en, van en wans maken. Diepenbrock zegt gewoon heel kaustisch: niet alle mensen zijn gelijk. Punt. Ja. Even, even, dit nog, uh, even nog een paar simpele feiten uh, op een rijtje. Hij, uh, hij, hij is, uh, heeft een roeping tot muziek, zullen we maar zeggen. Maar hij wordt klassicus. Ja, is, is daar... Uh nog een simpele verklaring voor de was nou, De meest simpele verklaring is dat dat dat muzikus was natuurlijk in de kringen waar Diepenbrock zich verkeerde was muziek was een vrije tijdsbesteding dat kon je op heel hoog niveau doen maar het was wel in de burgerlijke kringen een vrije tijdsbesteding je, je deed het erbij dus, dat deed je erbij dus Diepenbrock heeft ook nooit een formele opleiding tot muzikus gehad niet als violist niet als pianist niet als componist dat heeft hem ook wel zeer uh, verdroten want hij heeft later ook wel regelmatig gezegd... had ik maar, zoals bijvoorbeeld Strauss of Mahler... van muziek mijn vak kunnen maken. Dat ik dus als dirigent op een podium sta en daarmee geld verdien. Of als muzikus in een orkest speel. Maar dat is niet zo. Dus ik moet geld verdienen met wat uiteindelijk mijn vak is. Namelijk, ik ben klassicus, en filoloog. En daarnaast heb ik mijn roeping, ik componeer... En dat heeft hem vaak een wat um, negatief zelfbeeld gegeven. Ondanks zijn ongelooflijke kennis en ervaring... en alles wat hij heeft opgedaan... heeft hij zichzelf iets te vaak... en soms misschien wel met iets te veel um, uh, hidden agendas... toch een beetje gezien als... Uh, ik ben uiteindelijk maar een amateur, ik doe mijn uiterste best. Maar als hij zich vergeleek met anderen... dan kon hij ze wel stevig geestelen. door dus zeggen, ja, maar jullie weten helemaal niet hoe je moet orchestreren. Het lijkt nergens op en het mm -hmm. klinkt helemaal niet. Ja, dus, dus hij had ook iets arrogants. Hij vond zichzelf ook eigenlijk... Nou, vond... Even goed als uh, beroemde tijdgenoot. Nou, niet goed. Dat is een nee, hij vond zichzelf niet beter en niet goed. Maar hij besefte heel goed dat hij met zijn intellectuele capaciteiten... een onvoorstelbare kennis van het vak had. En wat hem miste, en wat hij dus in zekere zin... Uh, voortdurend probeerde te bereiken... het verlangen om het volmaakte kunstwerk te schrijven... dat is bij hem altijd gebleven. Hij, heeft, uh, hij is steeds weer verrast geweest heb ik zelf de indruk, ook als je het leest, door de resultaten van wat hij gecomponeerd heeft. Hij stuurt op een bepaald moment aan zijn vriendin Jo Jongkind een stukje muziek en zegt, ik hoop dat je het mooi vindt, ik heb er nog geen indruk van. Kortom, hij heeft geschreven wat hij vond dat hij moest schrijven... maar hij had toch het oordeel van een ander nodig om bevestigd te worden... dat wat hij geschreven heeft ook inderdaad goed is. Ja, en dat heeft waarschijnlijk misschien toch met dat autodidact zijn te maken? Of, of ja. is dat te makkelijk? Dat nee, de dat heeft dat met het autodidact zijn ja. te maken... maar het heeft ook te maken met zijn ongelooflijke intellectuele capaciteiten. Ik denk dat mensen die uh, op hoog niveau intelligent zijn... veel kritischer zijn op alles wat ze loslaten dan natuurfenomenen... die gewoon maar achter elkaar doorschrijven... Die, waar het gewoon gewoon bij wijze van spreken het rolt eruit... zonder dat ze besef hebben van hoe bijzonder het is wat eruit komt. En hij realiseerde hoe moeilijk het was wat hij zich moest doen. Uh, je, je zei al, een man met grote intellectuele capaciteiten. Ook natuurlijk een interessante man van zijn tijd. We hadden het er net al even over dat hij van het socialisme... nadrukkelijk afstand neemt als veel tachtigers die kant opgaan. En wat ik zo aardig vind aan je boek is dat dit een man is die... Wel ergens voor is, maar ook een behoorlijke agenda heeft van dingen waar hij tegen is. En dat is niet, niet, niet gering. Nee, ja. En een van die dingen, en dat, dat, dat is natuurlijk het feminisme. Hij heeft zelfs uh, voor zelfstandige vrouwen, zoals Nelke Noordenvliet in de 20e eeuw is... en misschien in de 19e eeuw ook geweest zou zijn, heeft hij bepaalde bijnamen, uh, vertellen ze... Ja, nou ja, die, die, die bijnamen zijn niet zo heel erg, want de, hij, hij, hij doet soms wel eens negatief voor, over vrouwen die een eigen manier van denken hebben. En dat komt natuurlijk voor een deel omdat hij zich bijna nog niet kan voorstellen en dat is ook een beetje vanuit zijn katholieke achtergrond uh, en de cultuur van, van, van uh, nou ja, laten we zeggen, uh, vergane adel die er misschien ook wel een beetje meespeelt dat uh, vrouwen moeten hun. Plek kennen En hun plek betekent dat ze zich natuurlijk niet gaan uh, meten in wat betreft het intellect met mannen. Alleen het vervelende was, hij verkeerde voortdurend in kringen van zeer intelligente en intellectuele vrouwen. Eén uh, daarvan was uitgerekend zijn eigen echtgenote, Elisabeth de Jong van Bekendonk. Nog veel meer, misschien zelfs zijn schoonzusje, Cecile de Jong van Bekendonk. die de grote voorvrouw is geweest mm -hmm. van de eerste grote tentoonstelling die in Den Haag werd gehouden in 98 voor de vrouwenarbeid. En dat betekent eigenlijk de women's lip van de 19e eeuw is daarmee ingezet. En die dat prachtige boek Hilda van Schuinburg heeft ja. geschreven, wat eigenlijk het eerste grote boek is, waarin duidelijk wordt gemaakt dat vrouwen zelf denken, zelf werken, hun ja, eigen leven kunnen... Heel onnubiedig, ja. zij is ze in zekere zin de Anja Meulenbeeld van de 19e eeuw. In, dus ga... Ja, op een bepaalde manier ja. is ze dat. Ze is uh, alleen activistischer geweest in die zin... dat ze op een veel grotere schaal dingen heeft georganiseerd. Zij was bovendien Cecile bevriend met Bertha van Soetner... die weer de belangrijke voorvrouw was van de vredesbeweging... aan het eind van de 19e eeuw... die geleid heeft tot het bouwen laten van het Vredespaleis. Maar even terug naar Diepenbroek. <laughs> Hoe ging dat dan in de familie op verjaardagsfeestjes? Nee, op de familie op verjaardagsfeestjes... Dat, in de intieme kring, het was heel duidelijk... Uh, uh, Diepenbroek vond het natuurlijk heerlijk... als de vrouwen ja. naar hem luisterden... Hij had dus ook graag veel jonge vrouwen om zich heen... in de vorm van muzici en uh, aanbidsters... Hmm. die hij met uh, uh, kwinkslagen, uh, laten we zeggen, aan de knieën, op de knieën kreeg. Alleen niet zijn eigen vrouw, niet zijn schoonzusje... en een aantal anderen met wie hij regelmatig te maken had. Maar, nou, Goed, Leo, tot slot. <hij> tot slot we, we hebben nog een hele lijst van die ja, tegengraaf, feminisme, antisemitisme, he? ja, ja. cetera. Ja. Het uh, voelt zich ook zeer misplaatst, althans in Nederland, de veel te Calvinistische enge cultuur. Als je nou moet uitleggen wat nou het wezen van... je eindigt een passage van, het is hij zoekt naar een wereld die voorbij is. Ja. Ligt het even kort tot slot toe. Nou ja, er zijn twee dingen die belangrijk zijn. Het ene is dat Diepenbroek eh, toch als 19e eeuwig... heel sterk leeft in een wereld van verlangen, zoekt. Zeen zoekt boven de vervulling. En dat is in zijn privéleven het, het grote kruis waar hij mee moest leven. En dat is tegelijkertijd ook in zijn muziek. Hij verlangde naar iets. Maar het heeft ook te maken met die oude wereld van voor 1870... die verloren is gegaan, die in één lijn vanuit de antieke wereld opkomt... en waar hij de indruk heeft dat dat weg is. En daar verlangt hij naar. Ja, goed. En wie er meer over wil lezen, lees het prachtige boek... Alfons Diepenbroek, componist van het vocale... uitgekomen bij de Amsterdam University Press. Heel ja, maken... bedankt. Ja, heel hartelijk bedankt. Wij maken nu even plaats voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug onder meer met de geschiedenis... van het gisteravond heropende Stedelijk Museum. Tot zo. Straks presenteert Govert van Brakel de perstribune... live vanaf het WK Wielrennen in Volkenburg.